Volgens SP, VVD, PVV en Verdonk heeft Huizinga geen grip op het project. Een motie daarover van de VVD werd door de regeringspartijen beschouwd als een motie van wantrouwen. De motie werd verworpen. Huizinga heeft de Kamer beloofd dat de strippenkaart buiten Rotterdam pas wordt afgeschaft na evaluatie van de situatie in Rotterdam. Ambtenaren bij gemeenten en provincies gaan vanaf vrijdag actie voeren voor een beter loon. De CAO-onderhandelingen zijn stuk gelopen. De ambtenarenbonden willen er anderhalf procent bij, terwijl de overheden de lonen willen bevriezen. Als onderdeel van de estafetteacties acties wordt maandag in een aantal gemeenten het zwerfvuil niet opgeruimd. Abvacabo FNV zegt dat de acties weken kunnen duren. De internationale troepenmacht in Afghanistan begint binnen enkele dagen een offensief tegen de taliban in de zuidelijke provincie Helmand. Het offensief wordt van tevoren aangekondigd, zodat burgers de kans krijgen om weg te trekken. Het zal volgens het Amerikaanse leger een grootschalig offensief worden, waarbij wordt samengewerkt met het Afghaanse leger. Oud-ABN Amro-topman Groening denkt dat de staat 30 miljard euro staatssteun had kunnen besparen als geen toestemming was gegeven voor de opsplitsing van de bank in drie stukken. Volgens Groening was de fusie tussen ABN Amro en Barclays dan vermoedelijk alsnog doorgegaan. Die combinatie had waarschijnlijk geen staatssteun nodig gehad, zei Groening. Zij ze verder dat hij in 2007 had moeten opstappen omdat hij tegen de, over, tegen de overname was van ABN AMRO door Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Het weer. Vannacht lichte vorst, later wat regen, mogelijk ook natte sneeuw. En het KNMI waarschuwt voor mogelijke ijzel ten noorden van de grote rivieren. Morgen overdag in het noorden wat regen, het wordt 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond dames en heren U luistert naar de vijfde editie van de Bananenrepubliek En nou, we hebben deze, de, deze uitzending weer een hele hoop uh, uh, natuurlijk vette muziek Ook een paar van mijn eigen favorieten die ik erin heb staan En uh, ja, uh, uh, een hele hoop boodschappen Een hele hoop boodschappen uh, Zoals uh, het kwade, ruimte ruimtezonders, homo pingwings die een pasgeboren kuiken verliezen uh, Noem het maar op een Darwin Award, de vorige keer wonnen de Belgen die. En ja, we hebben nu weer ook uh, daar weer een spannend iets over. En, uh, een boek over een kat genaamd Oscar, uh, ook wel de Engel van de Dood genoemd. Maar uh, we genieten eerst even verder van A Bullet for My Valentine. de Movies samen met onze Ingrid. Ze heeft weer een uh, paar filmpjes voor ons. Inderdaad, ik, uh, ik ben What's benieuwd, uh, Ingrid. What's on at the Movies? Brandlos. Ja, we hebben weer een aantal leuke films die morgen een gaan. Dat is uh, the Box. The Box. En Single Man en het lang verwachte The Imaginarian of Dr. Parnassus. Die ik heel graag wil zien. Er zijn heel veel uh, lovende kritiek over. En natuurlijk uh, Heath Ledger, zijn laatste rol. Ja, klopt inderdaad. Ja, zijn laatste rol waar hij helaas niet heeft af kunnen maken. Nee, nee ze hebben het heel goed opgelost. Ze hebben volgens mij drie uh, andere acteurs uh, die dan de rol uh, onderling verdelen. En uh, kun je wat vertellen over de film? Ja, ik, ja. Ben, ik ben wel benieuwd. Want ja. ik, ik weet er namelijk zelf niks vanaf. Dus zou je mij kunnen inlichten? Ja, nou, uh, het is een film van uh, Terry Gilliam. Die staat een beetje bekend om zijn aparte uh, fantasierijke films. Onder andere, hij heeft uh, de Monty Python-films gemaakt. Ja. Dat is sowieso wel goed. Ja, nee, dat is zeker goed. Maar het gaat eigenlijk over uh, Dr. Parnassus. Dat is een rol van uh, Christopher Plummer. En die uh, is eigenlijk een, van de een bond gezelschap. Is hij de, de hoofd daarvan? En hij heeft dan een, uh, met een pact met de duivel gesloten in ruil van zijn onsterfelijkheid. Aha. Maar uh, als je, zo ra je raadt het al, dat uh, gaat niet goed. <laughs> en, en, en wat voor een pakt heeft hij dan gesloten? Heeft hij zijn ziel gegeven? Of? Nou, hij moet namelijk uh, iedere 16-jarige die hem toekomt, die moet hij hem aan hem geven. En dat toevallig is zijn dochter. En dat wil hij dan kost en kost voorkomen. Ja, ja. ja, ja. En hoe gaat hij dat voorkomen? Dat wil hij voorkomen, maar op een gegeven moment komt dan die Tony in de rol van uh, Heat Ledger. En die uh, koort een beetje de roet in het uh, e eten, zou ik zeggen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, uh, klinkt interessant. Uh, ja, zeker pakte met de duivel. Uh, ja, hij gaat morgen in première, als ik het goed heb. Ja, het gaat inderdaad morgen in première. En wat uh, jij al net zei over die rol. Dat, nou, omdat hij vroeger is overleefd inderdaad, heeft uh, Johnny Depp heeft, uh, zijn rol overgenomen samen met Colin Farrell en Jude Law. En ze zijn dan een soort van transformaties van Tony. Ja, dan second transformation, the third en the fourth. Oké, okay. dat is eigenlijk op zich, afgezien van de omstandigheden, is het een, een best creatieve oplossing. En misschien ja. is het ook wel, maakt het het juist beter. Ja, de omstandigheden zijn een beetje... Ja, ja die zijn nogal rot maar ja, het is de oplossing en het effect wat er voortuit is gekomen. Dat is wel... Ja, ik vind het een goed idee. Ja, het past wel bij de film, hoor, vind ja, ik. daarom. Het komt de film... Uit, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het komt bijna wel een beetje te goede. Afgezien natuurlijk dat hij dood is. Ja, maar ja, je had er uh, nog eentje, zag ik. Ja, ik had uh, ook nog de uh, Box. The en Een uh, uh, single man, maar uh, over de Box gaan we zo meteen hebben. Oké, okay, excuse excuses. Uh, nou, The Single Man. Dat is uh, een film van uh, Tom Ford. Dat gaat, uh, het is een beetje gebaseerd op de roman van uh, Christopher Isherwood uit 1946. Uh, of 1964 bedoel ik. Oh, ik wou net zeggen. We gaan wel <laughs> heel een, uh, terug de tijd in Ja, uh, yeah. Maar het is, uh, het is een verhaal van uh, George Falconer. Een uh, homoseksuele professor die uh, de dood van zijn partner probeert te verwerken. En dat is dan een rol van uh, Colin Firth. Een hele mooie rol. En uh, Julian uh, Moore als zijn uh, beste vriendin Charlie. Maar uh, daar gaat het eigenlijk een beetje om. Omdat hij gewoon niet, na 16 jaar lang, niet de dood van zijn geliefde kan verwerken. Oh, dat is wel heel zielig. Best wel zielig eigenlijk. Ja, maar in beide films zitten toch echt wel de, de beste acteurs die nu al een beetje ja, bekend zijn. Dus dat is sowieso ook wel een uh, goed teken. Ja, inderdaad. Ja. En uh, vooral Colin Firth heeft er zelfs nog een Venetië een prijs voor beste acteur voor hiervoor gekregen. Is hij ook niet gewoon genomineerd uh, voor een Oscar uh, deze week? Uh, volgens mij uh, heb ik dat meegekregen. Ik dacht al, het is goed is wel, maar... Ja, we weten het niet zeker, maar we gaan vanuit van wel. Ja, ja inderdaad. Ja, daar kunnen we vanuit gaan, dat dat goed is. Uh, nou, we, we kunnen later ook nog eventueel uh, wel, wel hierop doorgaan, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. het moet lekker. Ik, uh, ik zeg, wij gaan verder met uh, Sam 41, Still Waiting. So am I still waiting for this world to stop hating Can't find a good reason Can't find hope to believe in Army van The White Stripes. Uh, we gaan het weer uh, over de films hebben. Brand maar weer eens een keer los, uh, Ingrid. Ja, ja, doe dat. Nou, ik wou het even nog over de laatste film hebben. En uh, nog een uh, leuke marathon die uh, binnenkort hier is te zien in Nijmegen. Maar uh, eerst de uh, Box. Gaat uh, morgen een première. Het is uh, een nieuwe film van de maker van Donnie Darko. Een van mijn uh, favoriete films. Ook die voor mij uh, echt een geweldige film. Ja, echt wel. Het is uh, het meest in wel een van de beste films, maar... Uh, dit keer is het uh, met Cameron Diaz in de hoofdrol. Iets minder. Iets minder, maar... Naar mijn mening. maar ze... Hoezo minder? Ja, ik weet niet. Ik kan er niet zo goed uitstaan. <laughs> maar dat maakt het er niet uit. Ja, ik zit momenteel met twee dames in de studio. Dus ja, mijn mening valt in het niet uh, nee, ja, over Cameron Diaz. Ik zie je, het, zie je, <laughs> je plek, uh, Marco. Maar, ja. maar uh, nou, het, is, uh, het is best wel een aparte rol. Want ze uh, speelt niet echt heel veel zo serieuze rollen dat ik ken, maar het is... Uh, Best wel interessante keuze. En uh, daarnaast uh, James uh, Marston. En ze zijn dan een koppel dat, uh, ja, dat een beetje weinig geld heeft. En uh, vervolgens raakt hij zijn baan kwijt. Het is allemaal niet zo lekker. En op een gegeven moment uh, krijgen ze een, uh, dat er een mysterieuze doos voor een de deur. Met een rode knop. En wat is die knop? Nou, het is echt, uh, er komt echt zo'n uh, creepy gast uh, Stuart. En dat is dan uh, de rol van uh, Frank Lagella. En die zegt dat ze een miljoen dollar kunnen krijgen als ze op de knop drukken. Maar daarvoor gaat wel iemand op de wereld dood. Hmm. Hebben ze dat er voor over? Ja, dat, dat zouden we eigenlijk de film moeten ja. zien. <laughs> ja, dat dacht ik al. Want ja. ik zal, dan ga ik weer te veel verhalen, ja. Maar ik kan wel even wel zeggen dat er we al uh, heel wat uh, heibel uh, gaat uh, krijgen hierdoor. Door die... Uh, Aankomst van het kleine doosje. Oké, okay, maar is het echt van. Uh, je, je drukt op de knop, er gaat iemand dood? Je hebt een miljoen dollar, maar heeft het verder ook nog gevolgen? Afgezien van dat? Nou, het gaat zeker gevolgen krijgen. Oké, okay, dus dat betekent dat ze op de knop hebben gedrukt? Of heb ik het nou mis? Misschien niet. Misschien, misschien. misschien ik, uh, we zullen niks verklappen. Ons, uh, uh, ons Jurid, uh, Ingrid, uh, zouden jullie het doen? Voor een uh, miljoen op die knop drukken? Nee, ik denk het niet. Niet? Uiteindelijk niet. Nou, ik kan bent... misschien, uh, mijn geweten zegt misschien, ja, het is wel een miljoen dollar, maar toch niet. Nou, de dollar is minder waard hier. Ik heb het nu al ja, voor een miljoen euro. Rollen, hè? Dus als ik het uh... over een uh, paar jaar geleden had, dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Nee, ja. <laughs> zelfs dan nog niet. Nee? Jij Ingrid? Ik zou het niet weten, als er een uh, slechte persoon voor sterft, dan vind ik het niet erg. Ja, ja maar, maar het is een, gewoon een random uh, persoon. Hè? Je mag uh, verder niet iemand uitkiezen. Nee, Als je maar, mag uitkiezen, uh, dan goed. weet ik wel een paar mensen. Ja, maar ja. Zo, zo, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hè? Want wie, wie ben jij om te zeggen dat iemand een slecht persoon is? Terwijl hij denkt dat hij misschien nog hartstikke goed en bezig is. En dat hij dood mag. Ja, maar. Ja, en dat hij dood mag. Maar je hebt wel een miljoen dollar. Maar dat wie ben jij wel. om god te spelen? Nee? Ja, dat maakt niet uit als je in je mansion zit uh, <laughs> ja, met precies. heel goed surmat. Met champagne en. Dan uh, <laughs> doet het er allemaal niet meer toe. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, dat uh, moeten we eigenlijk morgen dan uh, allemaal even gaan zien. Want ja. het is echt een uh, bloedstollende thriller. Het is eigenlijk ook nog op een boek gebaseerd. Ook nog? Het is een uh, klein kort verhaal van uh, Richard Madison. dus... En wat is een kort verhaal? Ja, dat is meestal een verhaal dat heel kort is. Gewoon... Ah, op zo'n Niet zo'n heel ah. dik boek als Harry Potter of zoiets. Ah, mooi. <laughs> mooi, mooi, mooi. Dat heb ik het liefst. De boeken veel plaatjes. Ja. En hij uh... <laughs> had uh, nog de marathon. Uh... Ja, de marathon van. Uh, ja, net, het klopt. Ja, dus een, uh, aanstaande zaterdag is er een uh, Millennium Marathon in uh, Lux hier in Nijmegen. Oh. Dus uh, je kunt nog gewoon uh, alle drie de delen zien. Dus het uh, eerste deel van Mannen die Vrouwen haten. Uh, tweede deel waar ik laatst nog over gesproken oh, ja. heb. Klopt. De vrouw die met vuur speelde. Ja, ja, ja. En uh, gerechtigheid. Gerechtigheid. Dus dat is, uh, dat is begin, spannend middenstuk en uh, <coughs> einde. Ja, dus het is uh, het laatste deel waar. Uh, ah. Waar Lisbeth dan eindelijk voor de rechter verschijnt en haar onschuld moet bewijzen. Ja. Voor de zogenaamde moorden die ze heeft gepleegd. Ja ja. Uh, Ingrid, uh, heb jij ook alle drie uh, die films gezien? Heel toevallig? <laughs> ik heb twintig uh, minuten van het eerste deel gezien. Maar uh, verder is de rest het. nog niet. Dus je weet niet echt of het een aanrader is, ja of nee. Nou, ik vond het. Uh, ja, van het beetje wat ik gezien heb, ik zou hem wel aanraden, Want ik heb heel veel positieve reacties kreeg van mensen. Ja, dat is ja. toch best wel uh, spannende films en mensen zijn ook helemaal wild van de boeken. Ah. Ja, ik hoorde ook heel veel uh, positieve reacties op. Nou. Dus misschien zet ik mij ook uh, wel zelf ernaartoe uh, om ook te gaan lezen. Dat is nou, ook heel, nou. heel lastig voor me. Um, weet u uh, heel toevallig of het een aanrader is? Mail dat dan heel even naar 1. nu En wij gaan verder met Modest Mouse, Flo Alright! It was nothing but a fantasy, I knew it But I had a lot of fun before I blew it Isn't that what everybody said That you can't eat the cake If you're pissed your met uh, ja, To My Face um, ja, Wie is de Mol is, uh, is, is weer geweest deze week En uh, zoals wekelijks uh, ja, Bespreken we eventjes wat er in de vorige, vorige aflevering gebeurd is Ingrid, je bent er weer bij um, ja, ja, ja. En ja, een van mijn uh, ja, Misschien wel favorieten is eruit ja, Barbara. Barbara, Barbara Hoe kon het gebeuren? Ze wist het niet ze was, ze, was, ze was vol op een, op een, op een, op een Kandidaat gegaan nou, Dat is heel stom eigenlijk het is, het is eigenlijk nog best vroeg om uh, al op één persoon te gaan zitten. Te vroeg nog. Toch nog net te vroeg. We zitten, nog, we zitten bijna op de helft, denk ik. En, uh, en ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan gaan de spelletjes spelen zich al af. En ja, goed, wat, wat, wat, moet je, wat, wat, wat, wat kan je zeggen over de afgelopen aflevering? Ja, ik heb uh, niet alles gezien. Hoe <laughs> stom het ook klinkt, maar... Nee, ik, vond het, ik vond het gedeelte dat ze naar school gingen, dat vond ik wel heel leuk. Maar ja. dat is het echt, echt voor, totaal verkloot. Ja, dat, wat ze moesten doen, ze moesten school en ze moesten de lokalen langs gaan lopen en in elk lokaal lag een opdracht. Ja. Um, maar mijn idee was dus, en als de opdracht had verknald, dan moest je, uh, dan, dan, he, he, he, he, haakte je af en moest je blijven staan. Hè? Maar mijn idee was dus dat, dat de mol zo graag, zo liefst mogelijk, verder wil gaan. ...met de opdracht, omdat hij dan andere kan verstieren. Denk je ook dat, dat het zo gegaan is? Ja, dat denk ik ook wel. Oh, sorry voor de piep. Ja, er gebeuren hier uh, vreemde dingen. Hier, uh, hier momenteel. Uh, wat, wat het precies is, dat, uh, dat zal ik even uitzoeken. Want hier, dit klopt niet. Nou, het uh, piep is wel even weg, maar is in ieder geval weg. Maar goed, verder over de opdracht. Uh, wat ik net zei, als je de mol bent en je bent een opdracht, dan ga je het liefst ga je, ga je, ga je natuurlijk verder om andere ja. opdrachten te verstieren. Dat zou ik ook wel al doen als mol. Gewoon, uh, dat zag je ook even met het laatste kandidaat. Die bleef op een plek en ze hadden eigenlijk gewoon weg moeten gaan. Want uh, wie, wie ging ook allemaal door? Barbara ging sowieso door. Mm -hmm. uh, uh, Kim Pieters ging sowieso door. Dus ja, dat zijn wel, uh, dat zijn wel de, de, de kans de hebben wel wellicht. Ik blijf nog eens bij Kim Pieters hangen. Wat vind jij van haar? Ja, ik vind haar maar... Ze is wel een beetje maf. een beetje raar. Ze, zal wel, ze heeft wel een aparte sfeer rond haar hangen. Mm -hmm. Ja, ze, ze, ze, ze, soms lijkt het net alsof zij uh, het spelletje graag wil meespelen. En dan, dan, dan, dan, dan gaat ze toch soms wat zout in, het, in, in de ogen gooien. In de ogen strooien van, van, van, van, van de mensen. Uh, ja, dus daardoor sticht ze veel verwarring. Ik vind het toch wel een, een, een enigma. Ja, ze, ze heeft wel iets heel aparts, maar ik blijf toch al. Ik zit momenteel al een beetje op Arjen eigenlijk, een beetje. Oké, okay. dat is inderdaad een, een, een, een aparte volg. Wat, wat, wat, wat, wat merk je in Arjen? Ja, ik weet niet. Hij heeft wel iets aparts. Ik weet niet. Uh, ik, hij trekt me heel erg aan op een of andere manier. Ik zit ook al een beetje te twijfelen tussen Sanne. Ja. Die vind ik ook al uh, een beetje verdacht. Ja, een ja, vrij, vrij postig persoon. Uh, zou, zou, zou dat een mol kunnen zijn? Want van tevoren zou ik zeggen, zou, ik denken, zou, zou, zou mijn inschatting zijn... Van, uh, dat is iemand die, ja, die dan toch iets te, te, te, te leveren is. Maar ze heeft wel veel acteerervaring. Dus ja. misschien dat uh, dat nog een groot voordeel is. Tenminste, als je naar de voorgaande jaren kijkt... ze kiezen toch altijd iemand uit met, uh, met acteerervaring. Uh, sowieso belangrijk dat je een bepaald masker, uh, masker voor je kan houden. Dat is wel dus een van de belangrijkste dingen die, uh, in de mol. Kim Kimpiet is het, sluit dan ook aan, natuurlijk aan. Bekend van onderweg naar morgen. Dus ja, we, we, we, we, we wachten het af. Denk je nog dat we Japan gaan verlaten? Soms willen ze nog wel eens een ander land aan gaan doen. Nou, dat was uh, bij de vorige keer. Hè. Dat is niet, ze hebben dat niet altijd gedaan. Dat was toen echt uniek. Dan gingen ze opeens van Ierland gingen ze echt... Uh, naar het Midden-Oosten naar Jordanië volgens mij. Ja, echt naar Jordanië als ik het goed had. Ja. Dan gingen ze ook echt de route van... Uh, ja... Uh, ik weet het even niet meer. van mij van de, de, van de vikingen die, uh, die destijds rondreizen maakten van de, van, rond de wereld. De, de, de keltische vikingen. En de, die tocht hebben ze volgens mij, volgens mij nagedaan. Dat was wel een bijzondere aflevering. Ja, dat was wel, dat was wel heel apart. Dat was echt zo van, hé? Maar ik denk niet dat ze dat zo snel kunnen doen. Maar ik weet dat ze zitten nu in een ander deel van Japan, hè? Ja. Ze zitten dus, nu een uh, stukje hoger. Ik een hele mooie omgeving. Maar goed, in ieder geval, Japan is een land met, met, met, met veel mogelijkheden, Met veel dingen die we kunnen zien. ja. En we zullen zien morgen weer een, uh, weer, weer, weer een nieuwe aflevering. En uh, hoeveel blijven er nog over? Vier volgens mij afvormen naar morgen of niet? Of, of drie, vijf? Uh, ja, dan moet ik even denken. Ik weet niet of het er waren. Volgens vijf. mij. Ja, maar we naderen in ieder geval de, de finale. Ja, het uh, komt er al zeer binnenkort weer aan. Hè? Ja. Nou, ik ben echt benieuwd. Ik uh, kijk er in ieder geval naar uit. Dat is goed. Ja, dan goed we, gaan, we wachten het af. Uh, morgen, weer, uh, morgen weer een aflevering. Wie is de mol? Uh, Fatboy Slim gaan we naar luisteren right here, right now. Inderdaad. Ja, ja, dit was het eerste uur van de Bananenrepubliek. En wij gaan nog gewoon even verder met Gorilla's Stylo met Most Def en Bobby Womack. Voor de complete inrichting van uw huis. Volle variatie op een top-locatie. En er is altijd veel te beleven. We zijn met al de, voor de derde keer met de opschoondag bezig geweest. Dat brengt mensen iets meer bij elkaar? De SP doet hier heel veel. Als wij iets uh, aankaten, wordt het ook behandeld en uitgevoerd. De SP heeft de actie gestart Onze BIEB moet blijven. Het is gewoon belangrijk dat dat op de politieke agenda blijft. Voor ons is het dus van groot belang dat de scholen een centrale plek gaan krijgen in de wijken. Wat wij altijd heel erg belangrijk vinden, kleinschaligheid...